Steeds wordt er duchtig gemoderniseerd, dat gaat zo met alle dingen.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 En van 1, 2, 3, het houdt daar de stemming zo in, dat kan heus geen kwaad. 1, 2, 3, is de dans waar je hart iedere keer weer bij open gaat. Iedereen danst de land wat woord, Die gaat voorbij, net als de rest. Maar die oude drink van smaak Doet het steeds nog het best, draai maar van 1, 2, 3. Suweren en zwaaien en zweven in drie kwarts 1, 2, 3, het is het dan waar je hand iedere keer weer bij open gaan. In vroeger tijden van rok en van pruik, galop, menuet, cadrëen. Was reeds de wals met succes in gebruik In balzaal en al familie Pruiken en roks zijn allang van de baan Echter de wals blijft bestaan Dans maar van 1, 2, 3 Smeeren en zwaaien en zweven in 1, 2, 3 Als vanzelf ga je wiegen en wijden al in de maan Draai maar van 1, 2, 3 het houdt al de stemming zo in, dat kan dus geen kwaad. Eén, twee, drie Het is de dans waar je had iedere keer weer bij over gaat. Iedereen danst, de lemboetrook, die gaat voorbij net als de rest. Maar die oude drie kwarts maakt. Doe het steeds toch het best. Draai maar gaat 1, 2, 3. Ze vieren en zwaaien en zweven in drie kwarts maand. 1, 2, 3. Is de dans waar je had iedere keer weer bij open.